Behalve excuses, eist China ook compensatie voor het incident. In het noorden van Nigeria hebben 2 miljoen mensen hun huis moeten verlaten door overstromingen. Het water komt uit twee stuwmeren, waarvan de sluizen vorige maand zijn opengezet. Dat gebeurt elk jaar om akkers van water te voorzien. Maar dit jaar zijn de moezonregens veel heviger, waardoor het land niet op zoveel water was berekend. In India zijn tot opluchting van de organisatie de eerste buitenlandse deelnemers aan de Commonwealth Games aangekomen. Zo is het Engelse hockeyelftal in New Delhi gearriveerd. De laatste week is er een storm van kritiek op de organisatie omdat het atletendorp nog niet klaar is. Bovendien zou het er smerig en onhygiënisch zijn. Gemene bestspelen beginnen volgende week zondag. En veel deelnemers hebben er weinig vertrouwen in dat alles op tijd in orde is. Rijkswaterstaat verwacht het drukste weekend van het jaar op de snelwegen. Door werkzaamheden is onder meer de A20 tussen Ketelplein en Kleinpolderplein richting Hoek van Holland dicht. De A2 is naar het zuiden afgesloten tussen Del en Everdingen. Omdat de omleidingswegen van de projecten elkaar deels overlappen, worden overdag veel files verwacht. Tot besluit het weer, wisselend bewolkt en vooral in de kustprovincies kans op een bui. Het wordt een graad op 15. Dit was het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 Kom eens langs, de entree is gratis. Wat is er nou met zijn stem? Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM met, met, met nu. U. Toebak leeft. Ja, wel, hoor, daar ja, zijn we weer. Ha, wij zijn er ook weer. Goedemorgen, Toebak leeft op de radio even naar acht uur. En het is een heel belangrijke dag vandaag. Want het is Jean. de Nationale Buren-Dag. Kijk, vraag... schrijf dus je buurvrouw bij de lees en ga een dansje wagen. En ben. Uh, als je slim bent geweest, heb je van tevoren hele leuke ideeën opgegeven. En heb je nu gewoon 500 euro om te besteden met de buren. Ah, ja. Nou, leuk toch? Goed onderbouwd zijn. Ja. Kort voordat je weet, dan gaat de andere buurman met de fles je neven vandoor. Of met die ene buurvrouw die je zo leuk vindt. Dat kan Dit is je allemaal. kans gewoon. Het is dus een week vol gebeurtenissen natuurlijk. Weer. De, de, de, de troonrede hadden we. Oh ja, Met, ja. Uh, met, met, met, met, met hoe heet ze ook alweer? Beatrix. Beatrix. Ja, ik vond het zo schattig. Oh, zo aandoelijk ook, hè. Ik vind het zo leuk. Die uh, taal die zij spreekt, hè. Dat is natuurlijk de geen... moeder van het vaderland. Ja, die taal die zij spreekt is natuurlijk niet echt Nederlands. Maar die moeten we natuurlijk wel, moeten we wel onderbrengen in iets, hè. Dat is wel belangrijk, want die nou, gaat straks verloren. het polygoon gebeuren. Ja, het is een beetje het oude polygoon. Ja, ja, het is keurig. Zo keur, nou, ik weet niet, het is geen bestaande taal. <laughs> het, is, het is iets. Ja, maar het is net als ja, uh, uh, die ene schoondochter van haar. Die, die praat is op, Mabel? Die, ja, maar ook die schoondochter is zo bezig als met, uh, met het analfabeticisme. Uh, hè? Anna. Ja, ze dat proberen te ah, doen? Nou valt het beter. Ik probeer het niet hoor, wij gaan het fijn. In ieder geval, is. voor de mensen die niet kunnen lezen en schrijven: ja. uh, Laurentien, prinses Laurentien. Oh. Die praat in het begin ook echt precies hetzelfde als de koningin. Ja. Ik denk dat ze een spraakles krijgen als ze in de familie komen. En daarna kunnen ze pas hun eigen stempel eraan geven. Ik zit ondertussen ook met mijn handen zo. Ja, je probeert Gaat, het echt. Ja, ik het krijg zo... gelijk een beetje dat chic over me. Maar is... Laurentien die praat nu wat losser. Ze is losser geworden. Ze heeft, zeggen ze ook al, meer haar eigen identiteit. Het is gewoon, cool. ik vind die hele. Dat die hele troon er is gewoon niet doorheen te komen ook. Ja, maar ik dat had wel straag. het idee dat ze het dus groot hadden uitgeprint worden. Want ja. ze was wel heel snel klaar per blaadje. Oh, dat, oh, dus sorry. ik had echt het idee van nou, het zijn echt uh, van die koeienletters geworden. Want ja. ik bedoel, ze is toch ook al, uh, volgens mij is ze 72 of zo. Ze ik is van ben, 38 of zo, of 36. Ik het zo oud dat dat niet meer bekend is. Uh, ja, ze ja, is zo oud. Helemaal uit dus, uh, onder het stof zit ze altijd. En die versprekingen. Ja, Sprak ze zich? Ja, nou niet, niet één keer. Voor mij wel zes keer. Wat zei Geer ze? Dan? Wilders heeft zich daarna ontzettend druk om gemaakt. En Geen Wilders en heeft de, de Nederlandse taal zo, zich zo machtig gemaakt. dat hij het hoorde. Hij ja. is vast aangestoten door zijn uh, kompanen. Die hebben erop gewezen, ze spreekt niet goed. Wat? Ho, oh, nou, nee, zei ze oh. dan? Ik weet het niet. Nee, nee ik bedoel, uh, ja, nou dan ga ik wat aan doen. Want ik heb straks ook een vinger in de pap te brokkelen. Ja, ah, in sorry, de pap dus. te brokkelen. Ja. Of uh, wat zei je nou? Zijn laatste uh, kippetje eitje. Ja. ja. Sorry mensen, misschien heb ik het al een paar keer verteld. Maar ik blijf erop terugkomen. Ik vind het zo'n zo clowns gewoon niet Je zit jezelf een beetje voor gek. Maar wat kouden. ik wel zag, ik zat wel echt te wachten tot ze een goede shot hadden. Maar ze hadden echt al die mensen die zitten daar. Ja. En die hebben dan echt van, nou die hebben zich rot gehaast om er op tijd te zijn. En om zich aan te kleden naar de kapper en weet ik veel, hoedje op. Dan zitten ze daar en dan hoeven ze niks. En sommige mensen die moeten dan echt die vervelen zich dan van, nou, daar zit ik dan. En nou? Nou, hè, hè. Ja. En dan zit er een op een gegeven moment, zat er ook eentje echt, zat echt in zijn neus te graven. Ik had zo van, wil ook een eikel, hè? Dat, dat, dat, je weet toch dat er echt heel veel camera's bij zijn? En andere mensen van... die gewoon, hè? Alles <laughs> wordt gestyled en dan zit er even wat nog een Nee, in zijn neus te graven. Maar ook, ook van dat je mensen ziet van, ze zitten op het randje van in slaap vallen, weet je. Terwijl het de afgelopen week juist bekend is geworden dat het uit je neus eten slecht is voor je immuunsysteem. Dat tas je aan. Echt waar? ja. Ik dacht juist dat het wel goed was. Ja, dat zeiden ze al, maar dat is niet zo. Dat is echt niet het geval. Ah, nou, ja. dan stop ik er maar mee. Welkom ja. bij dit radioprogramma tot 10 uur duurt het. met je overzichtelijk voor je: gezellig. Jamirquine. Single van Jimi Rockaway. Jawel, White, Nuchten, Right. Ik heb het zelf opgeschreven, maar ik kan het mijn eigen handschrift niet helemaal lezen. Ja, of je moet ook een leesbril hebben erbij. Het grappig is wel, je zou denken, wat duurt het lang voordat je weer een nieuwe single uitbrengt, maar je moet de single hiervoor eens daarnaast draaien. Je hoort geen verschil. Maar dat maakt verder niet uit. Het is ja. dansbaar, het is leuk en het is, je wordt er vrolijk van. En fijn om het weer eens te horen. Want ik, ik merkte wel dat toen ik begon hier... dat, jij, uh, hè, dat ik bij jou in het programma kwam... Ja. toen draaide toen de dat Jameel kwam heel vaak. Oh, okay. En uh, nu ik het weer hoor, denk ik van... Wat fijn om het weer te horen. Ja, nostalgie gevoelens Ja, Vroeger. Nou al. Nou dat, we met, uh, dat we nog lopend hier naartoe kwamen. Ja, en die gaan we met, met, de, trein. met de rol... Uh, met de gouden koets. Met de rollator. Au! Wat is dus dat? Oh, asbak. Een weer Oh. <laughs> hij zit uh, vast. Uh, nog steeds. Want uh, hij is een gevaar voor de maatschappij. <laughs> schande. <laughs> het is wel weer grappig om dan die, die... Ik vind het wel een goede stap trouwens. De mensheid. Die zat natuurlijk een tijdje in die paniek... Uh, die van de damschreeuw. Van het damschreeuw. Weet je als er dan iets raars was, dan uh, vlogen we uit elkaar vandaan. Nu hebben we met z'n allen gewoon die... Ik voel me echt nu betrokken hè, bij de mensen. Je hoort ja. Toen hoorde je er niet bij, Toen maar nu... Hoorde... Ja, nu hoor ik er weer bij. Nu zijn die weer helder. Samen met z'n allen hebben ze de man overmeesterd meester... en in elkaar geslagen. in elkaar geslagen. Bloedend. Ze hebben echt mensen moeten arresteren omdat ze zich uitleefden op die... Uh astbak gewoon. Oh nee, een vaccinelichtje gooien. <laughs> nee, ik vind het wel leuk dat die politie dan met z'n vijf of zes er bovenop. Voor mij is dat zo onoverzichtelijk. Voor mij kan één politieagent dat gewoon aan. Ja, maar ik denk dat ze gewoon vol adrenaline zitten. En dan ja. wordt dat te gebeuren. En voilà! is, eindelijk is er wat te doen. Ja. Stom opleiding. Ja, dan moeten we straks naar die troonreden luisteren ook. En we worden alleen maar bezuinigd, wegbezuinigd en gedaan. Ja. We zullen ze wel laten zien dat we echt nodig zijn. Met z'n tienen er bovenop. Ja, maar ik, ik ben nog wel steeds geschokt van. Toen ik uh, mijn kind op de crash had, toen was er gewoon helemaal geen geld wat je kreeg voor je kinderopvang. Nee, dat is wel waar, ja. Ik moest toen, ja, het was niet veel omdat ik alleenstaande moeder was. Ik yeah? moest toen 400 gulden per maand betalen. Had ik wel vier hele dagen in de week opvang. Oh, hey. Als alleenstaande mams. Maar anderen betaalden het dubbel. Je betaalde 800 gulden per maand. Yeah. En, maar ja. En toen kwam de euro. Maar ja, toen zat hij weer op school. Dus toen was het alweer over. Maar dan denk ik van, hebben ze het nu dan altijd helemaal voor niks gehad of zo? Ik ja. vind inderdaad, kijk, als jij een kind hebt, weet je gewoon dat de kosten aan verbonden zijn. En, en het gaat gewoon door per jaar, per jaar. En uh, dan is het alleen dan weer een hoogtepunt als de luiers niet meer hoeven. Dat scheelt ook weer een hoop geld, weet je wel. En, uh, ja, het gaat met de en mensen... al die flessenvoeding, uh, dat, uh, dat vreet ook uh, geld. Ja, maar mensen passen gewoon altijd weer aan een nieuwe situatie. Op werk, merk merkt het ook wel. In de zorg werken we dan en dat, het wordt wat krapper, het wordt wat moeilijker. En wat zitten we dan, morgens een uur over te praten bijna? Over de bezuiniging, wat ja, dus dan moet toch meer werk en meer werk. En ik denk, ik zit maar op die horloge te kijken, ik denk, we zitten nu al een uur te praten. En volgens mij is een half uur daarvan een beetje onnodig, want we zitten weer te klagen tegenover elkaar. Als we nu gewoon dat half uurtje even extra aan het werk gaan, ja, maar, maar, schip dat weer. Wat kan je in de zorg extra werken als je inderdaad een hele dag mensen bezigheidstherapie geeft? Nou, dan doe je wat langzamer toch ofzo? of zo. Ben ik nou gek? Nou, je moet mensen Heb je zo'n vast programma? Ja, ja dat wel. Absoluut. Je moet mensen en je Absoluut. moet mensen eten geven. En dan ben je <coughs> om, ik, ik ben met een meisje bezig, dan ben ik ruim een uur mee aan het eten. Okay. Ik kan wel stereo eten, maar een meisje die niet kan praten, die verder niks kan aangeven, daar moet je je dus helemaal op afstellen. Je moet dus bijna gelijk gaan ademhalen met haar om te voelen wat of ze wil. Of haar hapje op is. En of haar hapje op is, of dat op is wat, ja. wat ze wil, want ze kan wel praten met, met, met een lach. Maar eh, zij dus, ze kan niet praten, maar ze kan wel krauwen allemaal kan wel, wel goed zo. Maar ze kan ze ook flink verslikken. En oh. dan zit je ernaast zo van... Het zou toch niet gebeuren tijdens mijn wacht... dat jij het hoekje omgaat? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. een heel bros iemand in zijn stoeltje. Die moet ik reanimeren. Die druk ik gewoon helemaal fijn. Dat gaan we echt niet doen. Dus ja, dat moet wel op papier wie verantwoordelijk is. Maar het lijkt me wel moeilijk... als mensen inderdaad niet kunnen praten... heel echt van die hele slappe types, weet je wel. Die ja, of, of en dat je die dan... dan mond-op-mondbeademing moet geven. Nou, bij haar zou ik er geen problemen mee hebben Nee, je bent wel uh, oh, man, Je bent ben van haar gaan houden, je bent van van, er gaan nou, houden. Ben, Ik wil gewoon held zijn natuurlijk Dus uh, ja, okay. regelmatig ben je Ja, nou, mond en mond beademing uh, Gewoon eerst even met die servet Even alles afvegen Ja. Het hele gezicht Oh, heb jij weer een negatief beeld of oh, <laughs> oh, zeg Christus Kijk, <laughs> ik neem foto's mee volgende week om is Dat goed. te laten zien Ja, dat is oh, goed Schatje, net deze gewoon Oké, okay, oké okay. Ja, je houdt echt van hem. Ik hou echt van En Dat mag ook wel Elke dag ik een uur met haar. Ja. Dan groeit het wel natuurlijk The Manic Street Preachers hebben weer iets ach met violen. De orkest is weer uitgerukt om het aan te vullen. en de zingen ze ook nog. Not the end of the world. To feel forgiveness, you gotta. leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction <laughs> <laughs> pingpong pingpong kapot dus in Amsterdam had ik een, met iemand een straatinterviewje. en het ging over spelletjes spelen en toen kwam ik een Chinees tegen ja nou ja je voelde me aankomen wat voor spelletjes speel je dus allemaal en we hadden de vraag zo gesteld dat je alle kanten op kon weet je die ik Nou, nou hou van al vieze spelletjes gevaarlijk spelletjes hou ik van ik heb vieze spelletjes als een speler, ben ben aan het spelen nu. Maar hij, het een gegeven moment kwam, kwam die Chinees en die sprak niet helemaal goed Nederlands. Die kwam. Pingpong, chong. Hai, die, en die begon echt een verhaal af te steken in het ja, Chinees. Waarschijnlijk. Het Chinees, denk ik, Nederlands. Er was geen touw of vaste knoop. Dus <laughs> stonden we vijf, zes minuten naar het luisteren en we hmm, hoe gaan we dit nou afkappen? Maar hij verdween helemaal in zijn pingpong verhaal. Ik weet alleen dat hij pingpong speelde, maar verder kon ik er niks en, van maken. En nou waarschijnlijk dat hij heel enthousiast was en iedere ochtend, als hij opstond, gelijk: denk, waar is mijn bedje? Ja, waar is mijn bedje? Uit mijn ja. bedje naar mijn bedje. Maar wel, en daarvoor nog een nieuwe plaat van uh, Manic Street Preachers, of gewoon de Manics uh, genoemd. En dat heet This is not the end of the world, it's just the end of love. Zoiets heet het. Oh, grap. okay. Grappig is, als je <tie> halverwege dat plaat luistert, dan hoor je gewoon een solo, een gitaarsolo van White Snake daarin. Het okay. heeft zoiets ethisch dat je denkt, god grappig. Ja. Volgens mij kan je thuis bij hem in de platenkast toch die, uh, die plaat vinden. Dat je denkt van hé. Hey, dat heeft zich gewoon zo vaak nageoefend. Ja. Gewoon gewoon, hè, van, dat, dat kan ook ook. En... Dat is in jeugd. Ja, leuk vind ik dat. Ik vind het ook zo leuk als mensen zo enthousiast zijn over bepaalde groepen of muziek. En dat ze dat dan uh, gewoon op het gehoor zelf oefenen thuis. En dat het gewoon ook lukt. Ja. Ja, daar ben ik altijd wel uh, enthousiast over. Misschien de grootste muzikanten zit nog steeds thuis gewoon. En durven niet. Nee. Dat nee, is nee. misschien wel. Want ja. stel je voor, uh, nou, zoals in Amerika heb je vaak als je een bandje hebt, dat hebben dat, dat ze toch van dat... Uh, Raadstaal voor of zo, weet je wat? Tegen de blikjes ja, zo, ja, ja. die altijd naar het toneel gegooid worden. Ja, klopt, ja. Maar ja, bij, bij ons mag je gewoon geen blikjes mee naar binnen nemen. Nee, nee, precies. Op staat mag je wel rondlopen, mag je wel met alle andere dingen gooien. Maar dan ja. niet met uh, blikjes. Maar het is bijna uh, dierendag, hè? Is, over, ja, is het bijna 4 dierendag? oktober, hè? 4 oktober, oké. Okay. maandag over een week. Nou, en als je kijkt wat, dan, wat de dieren toch gemarteld worden en gedaan worden... ...is gewoon hartstikke zielig. Maar goed, ja... Laten we even positieve berichtjes doen. Ja. Leuk dierennieuws. Leuk dierennieuws. Nou, ja, is, is dat hè? Nou ja, het is uh, leuk voor degene die het gedaan. Het was een vrouw in Amerika. Die heeft een beer verjaagd met een heel ongebruikelijk wapen. Met een courgette. Want die 90 kilo zware weer zwarte. viel een van haar honden aan. op de achterveranden van haar huis. Het lijkt me best eng dat ze zo dichtbij gewoon losse beren lopen. Het grappige is wel. Is, met de couchette. dat was. Hij uh, was gewend aan een bepaald formaat. maar dat was toch even te gek. Dit was, ik dacht oh god. Maar uh, toen de vrouw de dieren. Dus uit elkaar probeerde te halen. ja, haar hond. Uh, de, de beer beet in haar. in haar been. En toen pak ze het eerste. het beste wat ze kon uh, vinden. In de buurt, het was een hele grote cochette die had ze net uit de tuin geoogst En ze wierpen naar de beer toe en die had hem van: Oh, wat denk? En die rinden gelijk heel hard weg. Ongelooflijk. Dus, maar ik vind het altijd een leuke verhaal. Want dan denk je echt zo'n beer van: Wow, imposant. En helemaal als ze gaan staan. En eigenlijk, ze zijn zo dom inderdaad als een garnaal, weet je wel. Van: Oh, wat gebeurt hier? Nou, het schijnt er bij beer dat je stil moet blijven zitten. En dan geeft hij wel een paar keer een klap. Maar als je dan nou gewoon helemaal dood blijft vliegen. Ja, het ligt eraan hoeveel honger je hebt, denk ik. Want ik denk als jij je, ja, je gaat vreten, wordt het weer een ander verhaal. Ja, dat is waar. Nee, maar het schijnt dat echt beren op een gegeven moment zijn ze klaar met je. Dan, we, nou, dan, dan lig je daar zo levenloos en dan geven ze een paar keer een stoot zo. Nou ja, het zou ja. wel. Maar, en, ik vind het ook eng, ze hebben ook wel van die enorme klauwen. Hè? Van die, ja. mensen, die denken dat die wel vijf uh, centimeter zijn. van die grote dolken zijn het gewoon. Het kan ja. zijn dat je een paar keer wat, uh, wat schrammetjes op je rug hebt. Ja. Nou, als het nog in het dierennieuws zijn: de Metische vlieg die voor het laatst is waargenomen in de 19e eeuw. Dus nou ja, dat is al een tijdje geleden. Blijkt weer opgestaan. Ze zijn van de dood. Dat speel, uh, melden Spaanse wetenschappers. Uh, de, de vlieg. Ze zijn toevallig uh, gevangen tijdens uh, vleesvliegen. Want het zijn waarschijnlijk vliegen die op vlees afkomen. Nou, ja, oh, ze wel. hebben vleesvliegen. vleesvliegen gevangen. En toen staat in één keer deze vlieg. Hij heeft ook een hele bizarre naam ook. Ik probeer dat uit te spreken. Kijk of, of nou, moet... probeer, waag nog één poging: Theor Theorotora. Sinophila. Oké. Okay. En hij heeft zijn oranje kop... en hij had een griezige in omdat hij namelijk alleen maar werd gesignaleerd... in de omgeving van karkassen... die in verre staaf van ontbinding waren. Dus eigenlijk de, de gier onder de vliegen. Echt de gier onder de vliegen. Oh. En het liefst legde hij zijn eitjes... in gebroken botten van dieren... Oh ja, dan zit ze gelijk in, de, in het merg. Dat in is het natuurlijk... beenmerg, ja. Ah, ja, maar dat is wel heel uh, gunstig voor die maden, want dat is natuurlijk heel proteïnerijk eten. En veel wetenschappers gingen ervan uit dat de, de, de vliegel uitgestorven was. Maar hij hey, is er weer, en hij ziet er ook hier uit. ziet er beeldigheid. Uit. Ja, met zo'n oranje kop, weet je, denk ik oh, nou. wa. Bah, bah, Nou, we nog een heel natriesbericht. Er was in India, er was een aanrijding met een vrachttrein. En er zijn zeven olifanten verongelukt bij het oversteken van het spoor. Want er waren de twee kleine jonkies, die waren vast om te zitten. En toen kwamen er vijf uh, van die grote olifanten kwamen helpen. Van oh jongens, kom maar, dit en dat. Maar ja, die, uh, die, die weer waren uh, op slag dood. En die, die twee kleintjes die zijn na de hand aan een verwonding overleden. Zielig hè? Ja, het is wel zielig, want de olifanten denken natuurlijk niet zo gauw dat ze vijanden hebben. Maar ze verwachten niet dat er een trein aankomt. Nee, nee, nee, nee. Dat verwacht je natuurlijk weer niet. Sorry, hoor je dat nou ook? Of zit het alleen in mijn hoofd? Ja, ik denk het. <laughs> Hot, hot, hot is the band. Examine these scribbles and half of a scribble. I sort of, I ate shit. You somehow still make me so mellow. And to that I say hello. Examine these facial expressions. My late night obsession is creeping its way. Ja, leuk dit. Ja, we zijn er hoor. Idioot, het publiek is al weg. Nieuwe nieuw uh, reclamespot van, uh, geloof ik, een van de brillenmerken. Je hebt het, het is jou ontgaan. Ik zie het al. Had, had, heat heet het de beentje en het Godness on the Prairie. En jawel, zeg, is het, is het alweer zover? Het is alweer zover. Ah. Voor wat? Nou, voor wat? Voor het zand, voor het nieuws. Uh, ik was het al bijna <coughs> weer vergeten. Nou, nou blaffende van alles te doen dit weekend. Blaffende meisjes uh, bijten niet uh, in Bloemendaal. Een 18-jarig meisje uit Delft was zondagavond omstreeks kwart over negen. Zo onder invloed van alcohol dat ze zich verzetten tegen mensen die haar, haar eigenlijk wel wilden helpen. Zo de Zo te Toen de gealarmeerde agenten, want die worden daar natuurlijk meteen voor ingezet. Uh, haar aanspraken werd ze ook nog eens keer agressief. En beet ze een van de agenten. Maar ze bleef verbaal agressief. Uh, heel tumult daar. Het meisje is uh, door de agenten onder controle gebracht. Dat klinkt wel mooi. Onder controle gebracht. Ja. Ze lagen met z'n bovenop. Ze denken, oh lekker, je gaat met z'n allen op liggen. Ja. <laughs> Zij is uh, overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. En gezien de leeftijd, ze was 18 jaar, mm. zijn haar ouders ingelicht. Ja, ja, nou, goed. ik vind eigenlijk dat het ook moet, zo moet zijn als je 20 of 30 bent, dat je gewoon de familie in ligt. Want dan krijg je het wel van flikken. Zo werkt het gewoon. Zo hoorde je dat de hele familie op zondag langskomt en haar gewoon even gaat toespreken. Dat ze op een stoel gaan staan, niet dat ze gaan zingen voor haar. Je maakt de familie te schande. Je, zo moet het weer gaan gebeuren uh -huh. in Nederland. Lijkt me een goed plan. Maar ja goed, als je ook, dit als er programma's uh, op de televisie als dat... Wat zei je net nou? Uh, of, uh, dat? Kastenowitz. Pinston? Ja, dat, dat programma wat je had over oh, die HGN's... Uh, oh, oh Gersel. Oh, Gersel. Ja. Nou, dat is ook niet echt een heel goed voorbeeld. De, hè? Nee, zeker niet. Nee. zeker niet. Nou. Ander nieuws uit Zandvoort? <coughs> ja, nieuws uit Zandvoort. Er is uh, vorig, vorige week, had je natuurlijk de Korendag, maar nou blijkt dus, dat lees ik nu in de krant, dat inbrekers in de protestantse kerk zich hebben laten insluiten tijdens het opbouwen van de koor. Maar ja, ze hadden die... Uh, alle, de kast was op slot gedraaid, en ze zeiden, oh goed, er komt niemand met Gauw de kast. En toen uh, hebben ze die kast op slot gedraaid, maar ja, ze wilden er natuurlijk wel uh, nog het een en ander doen, en ze hebben gewoon die kast hebben ze opengetrapt. En toen ja. hebben ze, zijn ze beroofd toch gegaan in de kerk. Maar ja, ze hebben niks buiten kunnen maken. Maar er zijn hier en daar, is wel schade aangericht. Door nah, vernielt Maar ik heb ze al zo van: God ziet het wel, hè? Als je in zijn huis daar een beetje schade zit te maken. Nou, en dan kom op, je uit, later. Dat staat helemaal niet. Kom je later aan de hemelpoort bij ja. Petrus, Sint-Pieter. En die zegt van: Ja, ik weet het wel, hè? Dus jij gaat mooi naar die andere ingang. Ja. Ha. Ja, precies. Je mag de achteringang mag je nemen. Nou ja, goed, ja, ze hadden het kruis, maar kunnen nemen. Ja, als hij niet vergoud is, dan levert het ook weinig op. Ja, nee, maar dat is een protestantse kerk, hè. Die hebben wat minder, uh, minder uh, glamour en alles. Oh. Kijk, als je een katholieke kerk hebt, dan uh, daar, daar is veel meer te halen. Ja. Maar het meeste goud en alles wordt tegenwoordig wel echt weg, weggeborgen. Nou, suffers. Hè. Bereid je dingen nou gewoon voor. Uh, de politie kreeg afgelopen zondagavond omstreeks uh, half twaalf een melding dat er iemand over de rijbaan... ...en van de zeeweg liep. De agenten zagen inderdaad een man lopen. Een 30-jarige inwoner van Heerenveen. Wat doet u hier nou? Ga eens weg. Heerenveen, geen overveen waar je moet zijn. Hij was onder een invloed van alcohol en hij heeft proces verbaal gekregen. En er waren meer er meerdere die uh, aangehouden zijn. Surveillerende agenten hebben afgelopen weekenden het verkeer gecontroleerd... ...op diverse uh, ongevals, onge... ongevalswegen in Kennemerland... Oké, okay, dat is dus veel uh, ongeluk. Uitvalswegen? Uitvals nee, ongevalswegen staat hier. <lacht> maar dus ja, oké. Okay. bestaat dus ook. Uh, er viel direct op dat er uh, een man gevaarlijk het asociaal rijgedrag vertoonde. Hij haalde twee keer rechts in, <coughs> ray uh, 115 in plaats van 70 km per uur. Hij was niet in de gordel ingesloten. Nou, hij is voorlopig aan het sparen. Dat is duidelijk. Voor, uh, ja, precies. Uh, vandaag uh, is het de laatste keer dat het dorpsomroepersconcours hier is in het dorp. Hartstikke idee. En Klaas Koper gaat ook meedoen. Maar ja, het is de laatste keer, hè. Klaas gaat met pensioen. Hij heeft zo van, nou, ik heb nu zoveel jaar gedaan. En uh, hij is al iets van uh, 80, 82. En uh, ja, vanmiddag is het dus van half vijf tot zes uur in de tuin van de protestantse kerk. Ik moet het wel droog blijven. Is er de kans om het glas te heffen op en met Klaas. En om te voorkomen dat Klaas met 83 bossen bloemen en zoveel flessen wijn naar huis moet gaan, wordt er geld ingezameld voor een groot cadeau. En die kunt tijdens de receptie bijdragen in een bus stoppen. En dan kan Klaas met zijn leider samen gaan genieten van een welverdiende rust. Hij kan toch zijn mond nu hoor. Als hij op vakantie is en er wordt een lekker liedje gezongen, dan. Zingt hij lekker mee. Ik zit te denken aan een goed doel. Zou je met een grote stem. Je uh, moet iets mee. Met, met Als die... voor is over. Ja, dat ja. je denkt. Nee, nee, maar dat het geld naar een goed doel gaat. Dat weer samenhangt met iets met stemmen. Die ja. Die, nou goed, daar moeten we, <coughs> we nog over na gaan denken. Dat is Ja, hard. maar hij mag nu van zijn cadeautje lekker op vakantie. Oh, oké. ook wel weer. Een beetje rustig in de straat ook. Soms wel een beetje vermoeiend ook, hè. Al die herrie. Oh, ik word ook oud, denk ik. Nou, uh, zover Sanders nieuws. Tweede Wereld is straks. ik speel even een moffie op de boss. Friendly fire. Hold on. It seems like I got in here before tonight. It seems like I got in here before. I like to TV talk and advertise. We pedal candy, dog to dog, dog. And all the time, don't make no. Maar niet altijd. So, friendly Fire en Hold On. Uh, de, het is uh, ja, de zaterdagmorgen. Toebak leeft op die zender. Het is een beetje grijsachtig. Ik hoop dat je gisteren je hebt genoten van het weer, want het is voorlopig afgelopen, hè? Ja, ik hoop echt Klart. dat het vandaag en morgen nog mooi blijft. Want we hebben morgen ook dan nog het uh, festival. Dan kwam een koren uit heel je Nederland. Je kunt toch binnenstaan? Nee. Dat hoort, dat hoort buiten. Want ik oh, behoor, oh, het zijn niet. zeeliederen. Zeeliederen, je hebt gelijk ook. Strafwindje. Laat ik eens. Ja, precies. Straf in, uh, wind in de zeilen. Iedereen regio's aan, zo hoort het ook nog een keer. Ja, het is wel leuk. Het is het is, een... het is, ja, zo hoort het. Ik ga wel even kijken. Ja, dat is een goed idee. Je had het over een uh, grappig, ik had het ook gezien. Die Duitser die in kuil gegraven wordt. Ja, het was op het eigen vakantieeiland Tenerife. Uh, echt, die man is echt een nauwe nood aan de doden, ontsnapt. Hè? Want hij had op stranden dus een meters diepe kuil gegraven. Ja. En hij werd dus bedolven onder het zand. Hij kon er gewoon zelf niet meer uitkomen. Nee. En na twee uur werd hij bevrijd. Nou, ik denk dat zijn hoofd er misschien net boven, boven het zand was, weet je wel. Maar het oh, is dan zo zwaar, dat, dat, gaat, dat lukt je gewoon niet. Ik denk, wat hebben die Duitsers nou? Volgens de lokale media wilde hij een tunnelcomplex draven onder het strand. Ik denk dat het nog steeds oude gevoelens zijn vanuit de oorlog of zo. Dat, dat zijn vader ook altijd van die loopgraven moest graven. Zijn voorvader hebben hier in Zandvoort bunkers gebouwd. En hij mm. dacht, ik ga... Ik ga een kuil graven. Ja. Nou, ik heb het misschien al eens eerder verteld, maar ik ging vroeger ook altijd kuilen graven. We begonnen altijd op het strand. Want op het strand kan je niet zo diep. Nee. Krijg je krijgt heel vaak krijg je zeewater al en dan meet het je en houdt het al een beetje op. Dus op een gegeven moment gingen we boven op het strand. Zeg maar, als je uh, st strand op komt, ja. dan heb je wat stevig zand. Dus gingen we daar graven. Begonnen we eerst in, in, in je eentje, maar gauw, ja, dat schiet niet op. Je wil snel een kuil graven. Heb je altijd van, van die grote batsen bij? Je? Van die echt die grote scheppen? Ja, van die grote scheppen, professioneel. Oppoetsen en zo, weet je. Hm. Dat, dat soort dingen. Maar goed, in een gegeven moment hadden we twee schepen hadden we mee. Hadden we, als we nou twee kuilen naast elkaar graven, dan stort het middelste gedeelte in. Dan kunnen we één grote krater maken. En na een uur of twee of zoiets. Dan hadden we meestal een nou voor mij, de diepste het begraven, volgens mij drie meter of zo. Zo'n drie, drie meter Drie meter, Dan drie kan meter je echt, echt niemand in. Echt een in krater van. was Maar dan. die vriend leeft nog, die is <laughs> achter gebleven in die kuil of niet. zo. Ik niet. Ik had toen zoveel vrienden Nooit nog. Nooit meer iets van hem gehoord. <laughs> Ik weet het niet. Het zou best kunnen zijn dat er, er eentje gemist dat het toch ja. uh, Maar de uitdaging was wel altijd... als we dan weer weggingen na twee uur... dat er ook niks meer te zien was. Dat hij helemaal weer dicht was. Maar je hebt wel kans dat, dat, dat, dat als het stand dan niet zo stevig is op dat moment... dat als er iemand overheen loopt dat hij half wegzakt. Oh, ja, het, wordt, het wordt echt een ook hè Het wordt echt een waanzinnige kraat. Omdat het stort steeds verder in. Steeds ja. verder in. Dus je moet het stand ook steeds verder weggooien. Dus eentje gaat naar beneden en de ander die... Die spreidt het boven weer verder weg. Want anders kan je niet verder graven. Het is een hele organisatie. Had, hoor, je, kaalgraven. had je wel goed ingesmeerd tegen de zon? Oh, ja. ja, want dat zijn allemaal dingen. daar moet je allemaal rekening mee houden. Want dan ben je s'avonds echt helemaal. Uh... Knalroze. Het was echt in de tijd dat ik nog bruiste van de energie. Dat ik echt tegen, dat ik tegen de muren opvloog gewoon. Ik word je gewoon zo moe van als ik dit verhaal hoor. <laughs> het sloeg nergens op. Dan kwamen een aanloop met die scheppen. Fluitend dan wel. En dan hadden ze soms ook een stuk, stuk papier bij ons. En zeiden van, Waar moet het al nou liggen? dan nou, volgens mij ligt het hier. Maar weet je het zeker? En dan, dan, na een uurtje graaf. Weet je zeker dat het hier ligt? Nou, het is lang geleden dat ik het begraven heb. Heel toneelspel was dat. En uh, waar waren de mensen wel op gehoorafstand? <laughs> ja, <we laughs> We hadden vaak wat kinderen die aan de rand van de kuil stonden. dan. Oh, oké. Okay. Maar ja, tegenwoordig mag er niet meer. Dan zou je natuurlijk ook opgepakt worden. Omdat je dan nou, de, ik... mensen, de mensheid in, in, in, in, in, in, in gevaar brengt. Maar ik weet wel dat... Uh, wij hebben hier ook een strandtent met de Huig, Huig ja? En Daar waren ze ook kinderen een beetje bezig met uh, een berg te maken. Want uh, hoe hoger ze stonden, hoe beter ze Engeland konden zien. Ja? Ah. En uiteindelijk heeft hij dan een foto teruggestuurd gekregen van, uh, van die mensen. Van Ze hebben nog nooit zo'n leuke vakantie gehad. Want hij had toen... Een, een showfotje en toen heeft hij gewoon een paar happen zand erop gegooid dat het echt een grote berg was. Ja, oké. Okay. En uh, nou daardoor was die vakantie helemaal geweldig voor die kinderen. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dat zijn ja, wel leuk dat zijn van die kleine dingetjes waardoor ja. mensen gewoon uh, ja leuk uh, weer weten te onthouden. Nou, ja, ja. als we toch over de hebben, ik heb hier nog een leuk uh, bericht. Tijd verstrijkt sneller als je op een bovenste verdieping woont, he? van of oh? wanneer je op een trap staat. Dat hebben Amerikaanse What wetenschappers. Nou? <laughs> ze hebben het aangetoond door experimenten uit te voeren met atoomklokken. Op een hoogte van 33 centimeter heeft het al invloed en verstrijkt de tijd sne de sneller. De atoomklok die is opgesteld op dergelijke verhogingen, zal na ongeveer 80 jaar ongeveer. je mm. was, wat is het resultaat? 99 miljardste van een seconde sneller lopen. Oh, dus het is niet. Uh... Uh, schrikbarend. Nee, het is niet dat je, <laughs> dat je iemand inhaalt of zo. Dat of je, je denkt je? van, mam, ik verveel me. Ja, ga jij maar even op de trap. Maar grappig is wel, dit is de ooit een bedacht door ja. Einstein. Einstein zei al, op bepaalde hoogtes en waar meer aantrekkingskracht is, is de tijdverstrijking is anders. En dat hebben ze nu aangetoond met atoomklokken. Die hebben ze echt met elkaar uh, vergeleken. Ze hebben op verschillende plekken hebben ze die atoomklokken neergezet en uiteindelijk bij elkaar gebracht en er was verschil. Ja, maar ik denk ook als jij op een uh, als je bijvoorbeeld die middelpuntverliende krachten neemt. Hè? Ja. Dat als je ook uh, aan de buitenkant zit. dan ga je ook voor mijn gevoel veel ja. harder. Ja. Ja. Dan nou, aan de binnenkant. Ja, nou, zie, ik heb het gewoon in één keer opgelost. Einstein heeft al jaren <laughs> probeert iedereen uit te leggen. en jij. in één keer. In één, in één, één ja, keer. Ja, goed nou, hè? Ik vind het wel <laughs> erg knap allemaal. Uh, verder. Uh, even kijken. Ik, uh, heb jij nog iets? Okay. Ja, hoor. Ik heb nog wel iets hoor. Er is. Uh, even kijken. Wat was het nou? Er was een, uh, een auto-ongeluk in, in Groningen. Door een heel leuk meisje. Want er uh, was een passant in de auto. En die was zo onder de indruk van haar verschijning. Dat hij vergat op het verkeer te letten. Ja, de, en, en toen uh, raakte hij van de weg af. Dus <laughs> dat is wel mooi. En hij reed met zijn auto op een tegenligger in. Nou, niemand is gewond geraakt. De automobilist krijgt een boete van 750 euro. Vanwege zijn kijkgedrag. En ook kreeg hij nog een voorwaardelijke rijontzegging van vier maanden. Hartstie, Ik ben hè? helemaal verbaasd. Want... Normaal gesproken als je van de rechter van ja, ik slipte of zo. Maar dat hij zegt van ja, dat geef je dan toch niet toe van ja, ik zag zo'n lekker ding. Ik was eventjes van de kaart. Oh ja, het is wel weer leuk. Ja, het is ook wel weer schattig. Maar, want ik vind het ook wel leuk. Ik heb ook wel schat dat iemand dan tegen mij praatte. En dat hij dan uh, <coughs> doorliep. En dan ondertussen dan tegen een lantaarnpaan liep of zo. Dat is wel leuk. <coughs> Vond maar daar wel van, wel leuk. daarvoor zijn die bordkasten natuurlijk ook echt hele goede uh, dingen. Ja, dat is verkeerspreventief. Hè, voor ja. de veiligheid op straat. Ja, want het zit altijd een over de billboards. <coughs> over de echte billboard. Ja, ja. ja die waren was je, met die slokje onderbroek hè? Ja, dat, dat blijf je toch elke keer naar kijken. Ja. Dat is echt, uh, ben jij ben je een billeman? Ik ben echt een billeman. Huh? Okay. Ja, ik kijk eerst naar de billen, dan pas naar de borsten eigenlijk. Maar dat heb je niet altijd voor het zeggen. Het... Nee. Uh, Jamaica. I like you too. I like you too.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 Ze zijn het goed zat. Volgend jaar willen ze beter afspraken over het weer. Er wordt nog over gepraat. Ja, dat is het eerste punt voor de volgende vergadering, over ja. de evaluatie. Dat ze dat toch even beter moeten afspreken. Maar ik dus er blijven nog een paar strandtenten over. Geloof er drie of zo, had ik begrepen. Had ik ja, college. er zijn een paar permanente strandtenten. Ja. En volgens mij zijn er op dit moment pas twee. Okay. En, uh, en uh, er zit nog een derde aan te komen, dacht ik. Maar uh, ze hoeven nog niet weg, hè? want volgens nee, mij nee, hebben ze. In de, de dag, 31 oktober moet het strand schoon zijn. Ja, en kijk, we hebben natuurlijk uh, in oktober nog de herfstvakantie. En het was dan eigenlijk zo van, ja, je kan natuurlijk al een heleboel voorwerk verrichten. Ja. Dus die stoelen kunnen zo allemaal al weg, want ja, er is eigenlijk niet veel meer. Wat in, en later een paar in de bakken. En uh, je kan dan een heleboel weg doen, natuurlijk. Dat ja. je wel nog je tentje open hebt en dat je daar nog lekker een kapje koffie kan drinken. Nou, als je nog ja? een kopje koffie kan drinken, dan kan je daar terecht. Maar goed, ze zijn ja, gewoon een beetje zat en het is een beetje tegenvallend. Ja. Ik ben benieuwd of het maar allemaal ja, nog... of, of de buiten is binnen, dat ze denken van nou ja... Zo vast zullen we daar niet meer verdienen en... Uh, nee, dat ze gaan <coughs> zitten Dat ze surfduur zijn, dat ze ergens Ja, dat uh, zei je laatst. Ja, ja, goed, maar je maar er zijn inderdaad... Ik weet dat er eentje was op het... Uh, bij het naaktstrand was Kampati of zo. En die, die ging echt iedere winter gewoon vier maanden naar India... Die gingen in een ashram zitten en dat kostte bijna niks. Ja, het ticket was ja. het duurste en voor de rest... Uh, ja, dat, zijn, dat, zijn, dat kan het leven zijn. Kun kon je gewoon voor uh, drie euro per dag je gewoon, uh, leven daar. Ja, dat vertel ik. Die man die, die, die per overnachting betaalde hij twee euro... en dan deelde hij de kamer met iemand. Dus betaalde hij één euro per overnachting. En dertig euro kon je de hele maand op de brommer rijden. Of de motor was dat trouwens. <kwijnt> dat is ja. ook geen geld dan, hè? Nou, die ook voor een halbe krat zitten is de familie uh, Nicolich. Dat, is natuurlijk de, dat zijn natuurlijk de Roemenen. Die hebben zich zo goed gedragen dat ze in een grote villa mogen plaatsnemen in uh, Amsterdam, was dat. En ze betalen per maand 300 euro en de gemeente zegt wel van ja, het was ook best wel vervelend voor ze want ze kregen natuurlijk op één dag heel veel media over zich heen, dus vandaar kan me voorstellen dat je wat gefrustreerd bent dat je wat camera's in het water gooit en dat je iemand een klap geeft en met een bezem wat rare dingen doet, maar ja ja, ze moet eerst wat rustig worden dan kunnen we kijken hoe ze zich gedragen en als ze zich goed gedragen, mogen ze twee jaar in het landhuis blijven wonen kijk, dat is kijk. wel leuk toch? Ja, want die Romeinen zijn van die schatjes, daar hebben ze <laughs> jaarlang studies naar gedaan. dat schijnt echt het meest eigenzinnige volk te zijn ooit. En dat is ze natuurlijk allemaal in kaart brengen. Daar is iedereen tegen, want dat, dat, dat, is, ja, dat is discriminatie eigenlijk. En in Frankrijk zijn ze er al een stuk verder in. Die hebben zoiets. We hebben het al eerder meegemaakt. Wij gooien ze gewoon het land uit. Al die skimmers. Nou ja, weet je. Er zullen ongetwijfeld ook wel hele onder zijn hoor. Maar ja. Er zitten toch altijd weer een klein gedeelte wat het, gewoon de hele boel. Uh... Klein, dat kleine <coughs> gedeelte schijnt toch. Het grootste gedeelte te zijn kom, komen we steeds meer achter. Ja, toch wel? Ja, dat schijnt zo. Nou, oh. Ik hoorde pas geleden echt iemand over een uh, die dus heel veel van Romeinen in zijn gemeente had. Hij zegt van nou, ik heb al die reporters doorgelezen. Nou, echt taai volk wat gewoon niet wil luisteren. Oké. Okay. Dus uh, die was er vrij duidelijk in. Oké, okay. nou ja. Ja, afwachten uh, maar. Uh, ik heb nog een nieuws van de voetballer Wesley Snijder. Die maakt kans op uh, prijs van de vereniging tegen kwakzalverij. Mm -hmm. Hij heeft namelijk uh, de zogenaamde Power Balance armband gepromoot. Oh ja. En uh, oh diverse ja. spelers van het erftal die, uh, die waren overgehaald om het te dragen. Maar uh, ja, vier droegen bij het finale. Nou ja, je ziet wat het effect is. Hij was verloren. En vorig jaar won uh, de Nederlandse Vereniging kritisch prikken, de titel. Want die zou medeschuldig zijn aan dat de inentingscampagne tegen baarmoederhalskanker was mislukt. Dus uh, ja. Dus ja. ik weet niet of het, nou, ik denk dat Wesley helemaal niet voor uitmaakt. Ik bedoel, hij zit lekker in Milaan daar en uh, het zal wel. Nou ja, ik, ik heb wel heel veel mensen erover gehoord dat het toch wel werkte. En waarschijnlijk zit het dan tussen je oren. Maar het werkt toch dan, denk ik? Ja, als Zo. je het beoogde effect hebt. Ja, met de homeopathische druppels voor alle dingen. Nou, als het uh, zeewater is en het werkt, ja... ja je hebt ook van, ja, altijd die dat zit ook tussen je oren, dat werkt ook. Dus ja. als je er maar in gelooft en zo stelde leven, als je maar gelo gelooft in het leven, komt het allemaal goed. Met geloof komt het overal. Ja, nou, dan zijn we er toch. Ja. Hè? Zo de midden. Als jij dat geld ervoor over hebt voor zo'n klein plastic dingetje om je, has, ja. om je arm, dan, dan is we prima toch? Bladhers. Ja, wat dacht je van die Viagra-pillen, daar geloven ze ook in. Ja, dat werkt. Ah, dat is goed. Ja, ja echt waar. We're Plaats. Blood Red Shoes en Don't Ask. Wat een waanzinnig leuk plaatje dit zegt. zaten zaterdagmorgen, Toepak leeft op de radio. En ze zijn bezig met het moordwapen van Fortuin om in dat in een museum te krijgen. Oh, ja, ik hoorde ja. ook iets van dat hij misschien opgaat. Dat, dat ze iets moesten met hem. Ja, ze, ze moesten iets met hem. Ja. Ze, ze gingen hem storten met beton. Dus dan moeten we wel wat wagens voorkomen natuurlijk. En dan zullen ze in het museum gaan ze hem eh, ophangen. Alleen ze moeten wel met de familie van Fortuin overleggen of die dat ziet zitten. Want ik volgens van de G ik krijg dan toch weer een beetje zicht, ja, je uh, uh, aandacht. Ja, maar wat, even kijken hoor. Ze moeten om vol man. storten met beton. Ja, dit, dat wapen. Oké. Okay. Dus dat, uh, ja. Ah, ja. Ja, leuk zo'n wapen om te kijken. Ja, en samen naast die auto van de naald. ja zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 De kapitein van een vissersboot werd begin deze maand opgepakt na een aanvaring met de Japanse kustwacht. Dat gebeurde in de Zuid-Chinese Zee, een gebied dat door beide landen wordt geclaimd. Japan heeft volgens Peking de Chinese soevereiniteit en de mensenrechten van een Chinees staatsburger geschonden. Behalve excuses eist China ook compensatie voor het incident. In het Zarpati-park in Amsterdam is gisteravond iemand doodgestoken. Het slachtoffer is een man van 50. Hij werd even na zes uur neergestoken. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar in het ziekenhuis overleed hij alsnog aan zijn verwondingen. Over de toedracht van de steekpartij kan de politie niets zeggen. Van de dader ontbreekt ieder spoor.